Er is weer een aanslag geweest dat we moslims zijn, Joden, Christen en Boeddhisten, maakt niet uit. We zijn mensen en doen fouten, en een mens kan nooit perfect zijn, maar alleen daar ga ik het niet doen. Ik sta soms op elkaar om één te bellen, als de einde zijn oorzaken dan niet bij. De politie staat klaar voor het beschermen van slachtoffers en tegenover misdaden, al zijn ze niet altijd op tijd. Ik hou allemaal op afstand, als er gesloten worden, kunnen ze allemaal ernaar zitten, zoals in de eerste film. Dit is geen trigger, maar het is een tekst om te begrijpen dat er onschuldige personen zitten die je niet moet raken als ze schieten met een pistool vol kogels. Een favoriete wapen is een rifle schooter, een weer om te schieten en niet om mensen te schieten. De meeste shooter games zijn fantastisch spelen en je kunt jezelf toegeerden, maar in werkelijkheid ben je toch dood en is afgelopen. Denk eraan die soort leren in zijn harde strijd. Die eerst ging gingen terugstrijden, dat waren radicale kawe mozingen voor extremisten. Je mag waarom teruggekomen en anderen sterven. Het is gewoon van harte gewoon tegenover over westerse wereld en andere wereld. Deze weg voel je gewoon gestoten en je raakt niet meer weg. Het enige doel is gewoon sterven en andere mensen doen sterven. Het is heel erg jammer in het leven. Ik bedoel me niet van je leven niet van, in wandel leven het in je leven het en je leven gaat verder moet niet je staat er gewoon jezelf niet bij stil. je vrede brengen, je jezelf niet meer in je leven Soms de jezelf moet niet je aan je als een klein kind heb ik nog geweest gehouden geworden. Zoals midden in de nacht kan ik je ogen dicht doen. Dat het zo laat als gelukkig en oorlog is waarmee je horen kunt stoppen. Maar ik ga amper, ik klop er niet mee de hele dag rond, want dan ben je de slot met delen als een bezigbij. Titels zoals wegen je maakt er meer problemen van alle vertussende en Zeker als het om psychopaat gaat kun je niet meer loskijken van jezelf. Want dit persoon is in de vat een soort chaos achter de gevangenis zodat de advocaten en de rechten centjes verdienen. Als politievers macht maken en gelukkig zijn de centjes wegsteppen, we spenderen leert er meer leven zolang het leven. Stel eens als je gewoon raakt door een geweer en je leeft nog steeds dan blijft het vastlanten in je leven. Het is net een laatste dat vervolgen is met je paten en je kan niet verkeeren en nooit meer dezelfde tuin te en je is niet meer te genezen. Maar God is met u en heeft dit niet voor gekozen. En er is geen grote liefde dan hem, maar hij heeft en fouten mensen. De aanvulling van Jezus en hier moet je steeds weer houden. Hou maar vaststand zodat ze mij niet kunnen raken, want ik zie het niet op mensen, maar op daders. Sommige fatten mensen zijn daders die geen vergeving kunnen aannemen. Maar ja, ik ben aan het proeven, dat hebben zij ook niet graag, want ze moeten er maar in geloven. Maar de Bijbelstaat schieten er niet in, en toen in de tijd dat ze gingen weeren met wabelen om te Maar dit was allemaal sparen geworden, Maar mogen haar in sparen van deze tekenen God verbonden zijn aan hem te denken dat hij er is. Soms is het moeilijk om te geloven dat hij er is, maar hij schiet niet te vlees en hij is ik ben kwam hier af te ronden, want het is een rol dat sommige mensen niet gaan horen. Ik ben in gechoeten, maar als ik echt niet gebleven tegen het dan zit ik toch zonder problemen. Ik ben aan de gods kant en aan het andere, maar werk van maken. Net als advocaat en rechtstreeks zullen de problemen nog verrichten.